Jeroen van Kamp met het NLW-journaal. In Duitsland zijn gisteren 53 agenten gewond geraakt bij rellen na een demonstratie, zegt de politie. Zo'n 1200 mensen waren naar de stad Offenburg gekomen in het zuidwesten van het land om te demonstreren tegen de rechtspopulistische partij AFD. Die hield daar een congres. Sommige agenten werden geschopt en geslagen en liepen daarbij kneuzingen en schaafwonden op. De organisatie distancieert zich van de rellen, maar noemt het politieoptreden tegen de deelnemers aan de protesten buitensporig. Twee demonstranten raakten gewond. In Amsterdam hebben duizenden mensen meegelopen in de eerste Feminist March. Volgens de organisatie waren het er 4 à 5000, veel meer dan verwacht. De march wordt sinds 2017 georganiseerd in aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart. Voorheen heette het evenement Women's March. De organisatie zegt met de naamsverandering te willen benadrukken dat feminisme niet alleen iets is voor vrouwen. De manifestatie begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Zeker 13.000 Oekraïnse kinderen zijn verdwenen en gedeporteerd naar Rusland, zegt een Oekraïnse politicus tegen het Britse Sky News. Het aantal is een schatting, want mogelijk zijn er zelfs meerdere tienduizenden Oekraïnse kinderen gedeporteerd. Er waren al eerder berichten over de ontvoering van kinderen uit Oekraïne naar Rusland. Zo zouden kinderen die op schoolreis waren gestuurd niet meer zijn teruggekomen en ook zijn Oekraïnse kinderen geadopteerd door Russische families, terwijl ze in Oekraïne nog familie hebben. Op de slotdag van de Europese kampioenschappen indoor atletiek in Istanbul hebben de hoogspringers voor een stunt gezorgd. Vanochtend haalde Brit Weerman al een zilveren medaille en vanmiddag sprong Douwe Amos naar het goud. Het was het eerste Nederlandse hoogspringgoud ooit bij een EK indoor. En met 2,31 meter even de Amos het Nederlands indoor record uit 2002. Het weer tot besluit: vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Vooral in het noorden en oosten kan dan wat natte sneeuw vallen. Morgen bewolkt met enkele winterse buien. Het blijft vrij koud. Een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de AMUB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1532. Mijn naam is Bernhard Veugen, uw gast hier van de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Mudra, dat is het nieuwe album van Brainscapes. En u zal zeggen, wie of wat is Brainscapes? Ja, dat staat voor uh, Hélène Eskenazi. En Elen Eskenazi is eigenlijk ook niet zo'n Nederlandse naam. Maar het is wel een echte Nederlander, een Amsterdammer om precies te zijn. En Hélène heeft uh, met name, uh, is producer geweest, is een multi-instructeur. Maar ik nou, kom er even niet uit. In ieder geval, hij speelt heel veel instrumenten. Dat is het uh, beter verteld. Um, en Ellen, um, is naast muzikant ook schilder geworden. Ja, de muziekbusiness dat ging zo vreselijk slecht... dat hij moest wat. En hij is toen uiteindelijk gaan schilderen. En niet onverdienstelijk. Um, als je Ellen Escanage in Google zet... dan kom je daar vast wel uit... Dit album Mudra, dat heeft ook als uh, cover, hè, dus als uh, hoes zullen we maar zeggen, ook een van zijn schilderwerken. Tenminste, daar ziet het wel naar uit. Het is hier helemaal zijn stijl. En waarom ook niet? We zijn er trots op dat uh, Hélène Escanasi, nou trots en blij dat hij weer muziek uitbrengt. Want het is altijd hele lekkere, wat swingende muziek. Rodrigo Rodriguez die komt daarna met Broken Soul als, singer, als single en um, Rodrigo is een Shakuhachi-speler. Echter, hij zit tegenwoordig ook in de ambient music en um, nou, dit is dan eigenlijk Broken Soul uh, ook een werkje in dat genre. Dan gaan we eens even kijken wat er nog meer te halen is in dit programma. En um, nou, dat gaat eigenlijk uh, met Mike Clay's Somewhere in Space and Time. Dat zijn nogal wel mooie titels. Lost in Longing van uh, Santiago de la Cruz. En we sluiten af met Let Go van Cas Watty en Brian Facino. Peaceful Radio.info, daar vind je alles terug. Ik wens je heel veel luisterplezier. Kusje ligt aan Lakshmana <laughs> tadre tani tom tom re tani tom tan tere di tadre tani tom tom re tani tom tan tere di tadre tani tom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 And you're listening to my music here on Peaceful Radio with Benno Vugan. <laughs> Is he my- waits for us a simple sound